Zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 2 uur. Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. Bij de Eiffeltoren in Parijs is geen bom gevonden. Gisteravond werd het gebied rond de Eiffeltoren ontruimd vanwege een bommelding. Op dat moment waren er zo'n 2000 mensen in de toren. De politie inspecteerde met snuffelhonden de Eiffeltoren verdieping na verdieping, maar trof niets aan. Ook een station bij de Notre-Dame was korte tijd afgesloten. Er kwam, net als bij de Eiffeltoren, een anoniem dreigtelefoontje binnen, maar de politie trof ook daar geen bom aan. Het kabinet gaat de komende jaren fors bezuinigen op de inburgering. Bijna twee derde van het budget gaat eraf. Het totale budget voor de inburgering is jaarlijks ongeveer een half miljard euro...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 Een diplomaat van de Iraanse ambassade in Brussel heeft politiek asiel gevraagd in Noorwegen. Vorige week nam hij ontslag omdat hij al sinds de verkiezingen van vorig jaar oneenigheid had met de ambassadeur. Die verkiezingen werden gewonnen door president Ahmadinejad, volgens velen als gevolg van fraude. Het is al de derde keer dit jaar dat een Iraanse diplomaat in Europa asiel vraagt. In de Champions League heeft Champions League debutant FC Twente met 2-2 gelijk gespeeld tegen de titelverdediger, internationale uit Milaan. In Enschede werd de eindstand al voor de rust bereikt. In dezelfde pool eindigde Werder Bremen Tottenham Hotspur ook in 2-2. Het weer, het is zwaar bewolkt en in het zuiden regent het. Vannacht klaart het vanuit het noordwesten op. Overdag wisselend bewolkt en vooral in de noordelijke helft van het land kans op buien. Het wordt zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.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 stop the air. the rhythm is ZFM. hem 20 jaar ZFM. in Zandvoort. En jij bent erbij. Specialize in danger. I'm How about you?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 S middags, s avonds, maar voor alsnachts, voor alsnachts. Stel dat ik er wel en jij er niet was, dan was morgen, morgen waarschijnlijk weer zo'n dag.